Geliefden voor de tweede keer mag de nodiging tot u uitgaan. Tot zwarte bruiden die niks in zichzelf hebben en nogthans vertrouwen. Maar mijn bruidegom heeft alles. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Geliefden, in de nacht toen de Heer Jezus verraden werd, toen nam Hij het brood en Hij brak dat voor hun ogen. En Hij zei, neemt en eet. Al gedenkend en al gelovend dat onze Heer Jezus Christus nou zijn gezegend lichaam heeft laten verbreken. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden and eat Geliefden, de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, dat is de gemeenschap en het bloed van de Heer Jezus Christus. Neem die, drink allen daaruit, al gedenkend en gelovend dat de Heer Jezus zijn bloed heeft gestort tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Neem die en drink allen daaruit. 65, psalm 65, en wij lezen met elkaar de eerste vijf versen. Psalm 65, vers 1, en vervolgens een psalm van David, een lied voor de oppenzangmeester. De lofzang is in stilheid tot uw God in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel is hij, die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Zingen wij vervolgens psalm 65 en daarvan het derde vers, psalm 65, vers 3.